She freezes over sometimes, then she's harder than stone. But when she warms up to me, she starts to fold. And I love her more than the rest of the seasons I have known. Winter is coming. Dat is heel leuk altijd. Uh, want dan denk je. Jij dit, zit me weer van die sturen. Dat zijn van die, van die momenten. Uh, ik zal het even ook aan Maarten uitleggen. Uh, we hebben soms uh, van, de, van de bandcamp. Hebben we wel de spullen. En uh, dan zie je de tijdsbestek uh, zie je erop staan. En dan geeft lang niet altijd de tijd aan dat die in. Nee. Dat wordt hier al gerefereerd als een mp3'tje van Jaap. Ja. Aangezien dit best wel vaker dan gepland voorkomt, dat ik in de deurovering sta. Even met mijn collega's te praten. En dan zit ik die schermpjes op afstand. Zit ik dat heel de hele tijd in de gaten te houden. En dan, en dan zie ik, nou, nou, toch... ik heb nog 45 seconden. En dan zie je hem zo. Dit klinkt wel heel erg als Ant, En dan zie ik Pam. <laughs> en dan moet je weer sprintje. Maar nou, goed, maakt niet uit. Uh, dit, uh, dit overbruggen we dan uh, gewoon. Het uh, was A Mind of Max. Max Wiener. Uh, het komt van de EP Seasons. Het nummer heet Winter. En ik denk dat we nu wel zo langzamerhand. Aan het uh, Nieuws denk, van 9 uur. Uh, mensen die de webcam ja, meekijken, weet je hoe dit gaat. Dag, mensen van de webcam. <laughs> dus ja, die, die kijken ook mee. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is even De jong met het NOS Journaal.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 Het weer, het waait stevig uit zuidwest tot west. Vooral aan zee met windstoten tot 80 km per uur. Ook trekken er buien over. Vannacht droog met opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen droog met zon en dan wordt het een graad of 8. Dit was het erop. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Silver light on me Dan is hij weer de 30 seconden die we nog hadden. En uh, dan ineens uh, houdt het liedje ineens op. Dandelion was dat met Almost Sleep. Dit keer zag je hem aankomen. Uh, dit keer zagen we hem aankomen. <laughs> <laughs> um, Zo'n typisch japan typisch Ja, de drie. maar wat, wat, wat heel erg leuk was. Uh, tijdens uh, Dandelion met het hele mooie stemgeluid van Paul Bond. Zeker. Ja, he, want we liepen ja. uh, half uh, mee zitten te luisteren. Maar je hebt ook uh, met ze te maken gehad. He? Tijdens ja. een van de HK-concerten door uh, Sandy D. Ja. Die we, ja, nou, we kennen er beide eigenlijk uh, vrij redelijk. Ja, zeker. Ik de... Jij ja, is denk ik, iets beter dan ik. Ja. Maar goed, uh, uh, maar ze, ze is wel flink bezig uh, met, uh, met dit project. Ja, ze is, en dat is heel erg goed voor mij ook. Voor mm -hmm. ons, singers-songwriters, uh, dat HK-concert, huiskamerconcert.nl. Ja. En. Uh, uh, ja, het is natuurlijk een beetje ook wel een nieuw fenomeen. Hè? Het Huiskamerconcert. En mm -hmm. ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik heb er via Sandy ook echt al heel veel gedaan. En het is nog niet één keer voorgekomen dat ik naar huis ging en dacht. Nou, dit was wat minder. Wat je normaal gesproken hey. wel eens kunt ja, hebben. Dat, dat, <laughs> ik kan me er iets, uh, ik kan ja. er alles bij voorstellen. Wat maar het dan... is altijd voor dankbaar publiek, wat gewoon lekker luistert. En het in een leuke sfeer bij mensen thuis. Ja, uh, informeel ook. Heel informeel. Mm -hmm. ja. Ja. Dus er staat weinig druk op. Natuurlijk, je moet goed spelen, maar. Dus niet, uh, uh, geen haalzaak als je een keer een uitschieter dat je maakt. Oh, wel, die, dat liefde niet <laughs> heb. Het is, staat niet ja. voor honderd man in de kroeg. Uh, nee. En het is, het is leuk. En zij doet dat heel goed. Ze doet dat heel slim. Ja. En uh, ze is daar uh, heel erg druk mee. Ze is überhaupt druk, want ze is geloof ik ook bezig met een album. Ja. Wat ik gelezen Ja. ja. En uh, tussendoor ook nog even. Even gaal, gaal. Ja. Uh, je bent niet de enige die uit die stal, die uh, Fabian en Dammers, die we al ja. aan het begin hadden, die zit er ook uh, bij. Ja. Uh, daarnaast uh, zie ik wel dat jij een van de meest gevraagde uh, mensen bent uh, voor, voor het huiskamerconcert. Ja. Want het valt wel op dat, uh, ja. dat er heel veel mensen jou willen hebben. Ja. En er is er nog één. Die ook ja. heel veel gevraagd worden. Die heb ik toevallig nu even oh, nee, aangestaan. Ja, dus, ja, uh, maar goed, goed daar gaan we het zo over hebben. Want het ja. is mooi even om het, uh, om het in te leiden. Uh, ja. Maar voordat we dat doen uh, en dat we dan weer terugkomen op het HK-concertenverhaal. Is uh, wat, ja, wat je. Wat je uh, naast je muziek doe je ook nog iets anders: ja. Uh, ja. copywriting. Ja. Wat is dat uh, precies voor de mensen die het niet weten wat dat is? Uh, copywriting is een uh, mooi woord. Uh, ja, kopie schrijven. Dus, dus reclame teksten schrijven. Ja. Ja, ja. Ben, ben jij echt iemand die ook... Uh, altijd een beetje belangstelling had... voor reclame en marketing? Uh, uh, het verbaast mij... aan uh, de ene kant ook weer niet... als ik dan <laughs> dat verhaal van City to City dan weer... Uh, ja, ja. Nee, nou, het is eigenlijk... ik ben er een beetje ingerold. Het klinkt heel flauw, maar ja? dat, dat is echt hoe het gegaan is. Ik ja. ben uh, Heb je er ingerold? Ik, ik, City, City ging uit elkaar en ik... ik ja, ik heb de school van journalistiek gedaan en ik vind en vond schrijven heel erg leuk. En ik wilde eigenlijk uh, gewoon de andere kant van de journalistiek bedrijven, dus zeg maar voorlichting noemen ze dat daar, PR, ja. en uh, persberichten schrijven. Maar uiteindelijk werd het in plaats daarvan steeds meer dat bedrijven mij belden, uh, kan je de content voor onze website eens uh, schrijven of kan je deze folder eens van teksten voorzien. Dus het werd steeds meer dat. ja. En van dat kwam uh, slogans bedenken. En, en uh, payoff's bedenken. En dat is, dat is uh, leuk. Ja. Maar is het ook uitdagend? Want ik neem aan dat je uh, wel even moet nadenken. Als er een bedrijf jou benadert. En zegt van nou Maarten. Uh, dit is wat wij doen. Ja, dat is dat moeilijk. je wel even er even in moet, moet gaan ja. zitten. Ja. Om te weten van. Ja. Hè? Want je, ja. je schudt ze niet zomaar 1, 2, 3 uit de mouw. Nee, nee, zelf, zeker niet. Nee, dat is echt wel uh, soms een gevecht. <laughs> en ik ga ook wel eens naar huis. Ja. Naar gesprek. Dat ik Oh, ga ik weer doen. Ja. Maar het komt altijd goed. Ja. Dus het is wel eens, ik heb ook wel eens dat ik een deadline heb... en dat ik echt bel van... joh, ik weet het, dan moet het af. Maar als je me één extra dag geeft... dan maak ik het nog beter. Het is nu goed. Ja. Maar ik weet dat ik het beter kan. Maar ik moet er gewoon nog even wat meer op kou. En vaak ja. kan dat ook. Dus het ja. is, is wel een leuk, uh, leuk, leuk, leuk vak. Lukt dat dan... als je dus uh, bezig bent voor een bedrijf... en je bent bezig om inhoud uh, te geven... aan een website of wat dan ook... Dat... ...tijdens het schrijven dan op een gegeven moment weer iets opkomt... ...waar je weer muzikaal weer iets mee kan doen. Ja. Die, want die dwarslijnen lopen dan denk ja, ik uh, ja. vaak heen en weer, denk ja, ja, dat gebeurt wel eens, dus ja. ja? ja, ja. Maar, het is niet, maar ik merk wel, als ik heel eerlijk ben... Ja? ...dat als ik schrijf voor een bedrijf en ik krijg een idee... ...wat in het verlengde daarvan ligt... ...dat er, dat wel vaak liedjes zijn die ik niet afmaak. Nee? nee? nee. <laughs> dat wordt toch niks. Dan, nee. ja, dat is, ja, dat is dan wel weer een ja. andere kant van ja. het verhaal. Maar goed... Uh, uh, is, is Sandy Deen eigenlijk ook nog iemand die jou gevraagd heeft. Van, kun jij niet iets voor mij wervends schrijven? of dat uh... nee, nee, nou, nee, ik zal het er ergens bellen. Dat is een goeie. <laughs> goeie. Ja. Dus Sandy, als hij zit te luisteren. Maarten wil toch wel, ja. uh, ja. wel iets uh, je schrijven. Je hebt een mooie website. Daar kan je ja. best wel wat mee. Ja. Ja. over Het uh, was even een slim trucje om toch even weer op dat HK. te zitten <laughs> <laughs> uh, Naast jou. Uh, naast dat, dat, jij zoveel, uh, dat jij veel gevraagd wordt. Door mensen die met het fenomeen HK concerten bekend zijn. Ja. Is er nog iemand die ook ja. heel veel gevraagd wordt? Komt ja. uit IJmuiden. Uh, wij hebben er is een leuk verhaal. Uh, wij hebben er ooit gehad in een vorige band. Uh, dat is, dan praten we over 2009. Uh, toen uh, hebben ze in de finale gestaan van de Robak. Daar wordt Hebben ze ook gewonnen. Band bestaat niet meer. John Doe's Revenge heet die band. Uh, oh ja. We zaten toen nog in de... In de oude studio op het gasthuisplein. Wat we toen hebben uit moeten halen. Dat, dat wil je niet weten. We hebben op een gegeven moment een deur van onze oude studio hebben we eruit moeten slopen, geloof ik. Maar. Ja, dus, ja, dat was creatief. Ja, dat was heel creatief. Uh, die deur ja. die ging eruit. Ik, ik weet het nog wel, want we hadden te weinig plek. En de studio was te klein. Dus ja. we hebben de drummer. Hebben die stond de, half in de die studio, in en u. half in de trap <laughs> nou, die, nou, die, die zat eigenlijk, als hij een stapje naar achteren deed, dan ging die trap naar de kelder naar beneden. Ja, ja. Dus die zat voor de trap. Zat die net zo'n beetje ja. naar de studio gericht. Door de studiodeur eruit getild. Die hebben ja. we dan voor de drummer gezet. Dan hadden we een scheiding naar de voordeur. Daar kon de zangeres nog net staan. Ja, dat was, ja. nou, hadden we hadden aan de, ja. de ene kant van de studio hadden we een gitarist. Dan hadden we achter mij zat de bassist. En daar zat hij iemand op een kogonnetje te trommelen. Ja. ja. Nou, het was gewoon uh, semi-akoestisch. Het was ja, gewoon ja. Uh, keihard uh, rammen was dat. Het was goed vol. Ja, het was goed vol. Ja, was ja. goed vol. En Leuk. de dame in kwestie was Suus de Groot. En Suus de Groot heeft een, een, een, een reputatie als het gaat om uh, muziek maken. Dat doet ze bij Cirque Valentin, maar ook als the Knight. Uh, met Matthijs Barnhoorden, jou wel bekend. Ja. En zij wordt uh, onder Soon Night ook veel gevraagd door hk concerten En dat is ook meteen de aanloop waarom we het gaan draaien. En dat is dit nummer, Mother Mary.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 This world and mothers hurt Those who lived before You didn't understand Cause they weren't strong enough En dat was Marike Borger uit Ermelo... Uh, waar we net hebben zitten luisteren. Losing You was dat uh, hier bij Alternative FM... op het uh, lokale radio-netwerk van ZFM Zandvoort. Ja, ja dat ik wil het wel even, even bijzeggen. Ik, ik, ben wel een, uh, ik val wel voor dat, uh, dat country-muziekje. Ja, ja dat, is, dat is heel apart van uh, Marike Borger. Ik het, uh, dat is ook via via gegaan. Het heeft uh, weer te maken met een Engelse singer-songwriter... Rob Murphy... Is dat en? niet wat om, om hier live te spelen? Het is. Uh... Uh, ik moet, het, het is, het is op zich Marijke, is moeten het. Marika eens een keer even een uh, gaan we een mailtje aan. Als wagen? ik het zo hoor, is het een, een klein drumstel en een uh, steelgitaar. Moet kunnen. Ja. Ah, ja, het ja. Moet kunnen. Ja. Nou, ja, wat dat er gaat, uh, uh, mogen we toch uh, op een gegeven moment uh, van uh, leuk dat we. Ja, uh, yeah, want je merkt, heb, heeft die gespeeld? Nou, dan willen wij eigenlijk ook wel. Zo, zo werkt het. Uh, zo werkt het vaak. Uh, goed, uh, Maarten, we hebben het uh, net over, uh, over bijvoorbeeld over je werk uh, gehad, onder andere. En ja. over uh, het fenomeen HK-concerten, wat, uh, wat we net ook even besproken hebben. Uh, terloops hadden we het ook nog heel even over wat, waar, waar je nu mee bezig bent. Met, uh, ja. met, een, uh, met een project, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, dat is leuk. Uh, ja. uh, uh, eigenlijk een nou, ik had het over Tony Cornelissen en ja. over het feit dat we vriendjes zijn geworden. En hij heeft een label, Moorland, daar is de EP op uitgekomen. Ja. Maar dat doet hij eigenlijk alleen. Nou, hij doet het niet alleen. Hij heeft nog wel wat mensen die omheen liepen. Maar hij miste eigenlijk iemand die daarbij een beetje een arm publishing deed. Ja. En, en toen zei uh, jij van dat uh, kan ik wel doen? Nee, hij vroeg het aan mij. Dat ja. vond ik nog wel, hij kan het echt aan iedereen vragen, maar nee. hij zei van ja, ik denk dat jij dat goed kan. Toen heb ik eigenlijk, ik zei ja, natuurlijk. Ja. Zei ik. En toen dacht ik, ja, dat zeg je nou wel. <laughs> En tegelijkertijd deed zich de... Uh, min of meer tegelijk deed zich de mogelijkheid voor om het overnemen van een, van een studio. Mm -hmm. En dat, dat hebben we ook maar gedaan. Dus het is een soort... De afgelopen maand is voor mij een heel rare, rare maand. Waarin heel veel dingen op mijn pad kwamen die heel snel verliepen. Dus ineens hadden we een studio. Ineens hadden we samen een label. En de studio moest, moest wel veel aan gebeuren. Dat doen we trouwens met een derde persoon hoor, die daar ook nog in investeert. Ja. Het is niet allemaal uit zijn eigen zak. Maar, uh, dus we hebben een, nu een analoog digitale studio in, in Loosterrecht. Uh, prachtig pand. Uh, heel centraal. Je bent in 20 minuten Amsterdam. Uh, 20 minuten Utrecht. En daar, is, daar creëren we een soort van muziekplatform voor uh, bandjes en artiesten. We kunnen daar alles bieden wat een artiest maar wil. Of van. Uh, publishing tot en met uh, het uitbrengen van je muziek, uh, opnemen. Alles is, alle know-how, alle kennis. Alle kennis is aanwezig. Aan ja, ja. De, en dat is erg leuk. Het is een nieuw avontuur. En Dus ik ben ontzettend druk. Vandaar dat ik ook in mijn klusberoep zit hier. Uh, met het verbouwen <lacht> en het schilderen. Dat nemen we je niet kwalijk. Dat in, nee, nee, nee, nee, nee dat, dat hoort erbij. Ik bedoel, ja. uh, het is regelmatig bekend dat uh, mensen in de muziek toch... Moeten sappelen eigenlijk. Ja. Dat, is, ja. dat, dat is gewoon zo. En, uh, als ik uh, een krant van vorige week er nog even bij haal. Uh, dan stond in de trouw. Uh, tegenwoordig kan ik hem makkelijk op mijn tablet lezen. Dat vind ik wel een uitvinding. En uh, ja. stond er iets in over dat de cultuursector dan toch. Het wel even goed zou redden, maar daar zijn heel veel kritische geluiden ja, nog ja. Weer, weer teruggekomen. Ja. Want wat je weghaalt, dat krijg je bijna niet meer terug. Nee, dat wordt heel moeilijk. En dat ja, was heel kot. moeilijk. Ja. Uh, ik heb wel eens een beetje het idee dat daar nog wel eens erg kortzichtig over nagedacht ja, uh, wordt. Ben je eens? Met, met name over uh, als ik dan kijk naar het verhaal bijvoorbeeld uh, van uh, de ballet, om het dan maar zo te zeggen. Uh, dat Het scarpino uh, daar worden mensen dan opgeleid. Ja. De opleiding is alleen in Nederland, uh, maar niet in 1, 2, 3 in het buitenland. En nee. dat vergeten uh, de beleidsmakers in Den Haag wel eens. Ja, ja, ja. ja ik hoor uit, in Den Haag, uit Den Haag eigenlijk wel eens vaker uh, opmerkingen over de cultuursector. Ik denk, jongens, jullie begrijpen het echt niet. niet. Jullie begrijpen ja. of jullie willen het niet, niet begrijpen. Wel. Nee. Je moet dus, ze moeten om te beginnen eens ophouden met het vergelijken met andere bedrijfstakken. Want dat is, het is gewoon niet. Een, het is een bedrijfstak en het is zeker uh, op heel veel punten vergelijkbaar. Maar er is gewoon een aantal zaken in wat uniek is voor de cultuursector. Ja. Uh, dus opmerkingen over, was een, ik moet het even goed zeggen, maar een paar maanden geleden over, ging het over subsidies voor artiesten die in het buitenland... Carol Emerald werd daarin genoemd. Ja. En uh, daar dan hoorde ik zoveel ontzettende. Sorry dat ik het zeg, maar zulke ontzettende domme onzin uit Den de Haag komen. Dat ik denk, jongens, lees je in. Ga eens eventjes in die cultuursector je een maandje begeven. Kijk om je heen. Ik heb de commentaren gezien. En ga dan. Ja, be, uh, beslissingen nemen. Ik heb de commentaren gezien op Facebook. Uh, uh, niet alleen van... Uh, nu jij dat zegt, maar... Uh, onder andere ook van Menno Timmerman heb ik iets uh, ja, uh, gezien. Ja, ja. Nou, uh, als er één iemand is die het weet... Hoe ja. het werkt in, ja. in, in dit land... Is me Menno wel. Timmerman wel. Ja. Uh, die zegt van... Nou, die mensen weten echt niet waar ze het over hebben. Nee, nee, nee, nee, ze weten het ook echt niet. En, ja, dat, uh, en, dat is... en roepen dan iets... Inderdaad wat je... wat, wat uh, ja, wat, als je, wat je zou kunnen roepen als je niet verder kijkt in je neus lang is. Ja. Uh, ja, nou goed, het is jammer dat het zo gaat. Heel erg zonde. Uh, want uh, juist mijn redenering is: uh, ik weet niet of je daarin mee kan gaan. Ik ben wat dat betreft zo a-economisch als, als het maar zijn kan. Maar iets uh, zegt mij, uh, en dat, doe ik, uh, dat redeneren doe ik dan puur op intuïtie. Uh, als je op een gegeven moment je Nederlandse muzikanten op die manier. Uh, ja, begeleid talenten. Want er is barstens vol talent. Dan hebben we ja, het niet ja. alleen even over het uh, talent wat uh, bijvoorbeeld de pretfabriek in Alzmeren uh, voortbrengt. Uh, Want nee. dat nee. vind ik soms ook echt, ja, dat, sorry dat ik het zeg, maar dat mm -hmm. vind ik soms flauwekul wat er uh, tussen loopt. <laughs> ja. Het gaat mij echt om uh, degene in een houthakkershemd uh, met, een, uh, met een gitaar. Ja. En uh, dat is het. Ja. Uh, daarvan lopen er zoveel rond waarvan ik denk, nou, uh, gaat dat stimuleren? En ik ja. denk, als je. Het, het, nou ja, op albums uitbrengen, dat is niet meer zo. Maar je kan het op allerlei andere manieren via internet kun je het zo goed verkopen, ja, ja, denk ja, ja. ik. Dat, ja. dat je er een aanzuigende werking van ja. uit kan laten gaan. Ja. Waardoor je ineens Nederland op de kaart kan krijgen. Dat ja. is mijn redenering. En dan ja. heb ik het niet over het... Ja. Uh, nou ja, ik ja. weet niet hoe uh, kan je dat... Nee, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind als je, uh, neem Carol Emerald, als je die... Um, die, die, dat is een Nederlandse dame die internationaal staat. Ja. Bij Jules Holland, hallo. Daar mogen wij ontzettend trots op zijn. Dat dus, vind ik dus ook, ja. En, en ja, vertegenwoordigt Nederland in het buitenland dus. Op ja. een bepaalde manier. En, of en... nog een mooi voorbeeld. Uh, een leuke mailwisseling heb ik uh, de laatste tijd gehad. Met Laurie Lieberman. Dat, uh, dat was het verhaal dat zij dus een nummer van de drie J's heeft. G ja, uh, ja. ja gecoverd. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dan een Engelstalige versie ja. van gemaakt heeft. Ja. Dat is toch ook wel iets bijzonders. Ja. Ja, dat dat, dat, dat ga geeft al... naar mijn idee al ja. aan. Dat wij uh, Nederlanders helemaal niet zo... Uh... Ja. Ja. ja. En als je kijkt dat, dat internationale Neem bijvoorbeeld het Metropolis-orkest. Dat is een ja. uniek orkest. Dat moest ook al... Daar werd ook al op be beknibbeld. Mm -hmm. Het is niet voor niets dat internationale artiesten... Echt grote artiesten naar Nederland komen... Omdat ze met dat orkest willen spelen. Ja. En dat geldt ook voor producers. Het geldt voor studios in Nederland. Maar dat, die vallen allemaal om. Dus... Op, dit termijn, op de lange termijn zou je krijgen, dan gaan die artiesten niet meer voor Nederland kiezen. Als dus ook niet meer hier hun geld uitgeven. Nee. Dus, en ja. Dat moeten de, de, de U2's, de Rolling Stones, ja. nog maar even. Nou ja, dat is niet meteen het aangewezen, de aangewezen popgroepen die met het Metropole Orkest. maar er zullen andere ja. uit Amerika of Engeland zijn ja. die dat wel heel graag willen. Ja. Ja. En als je dus dat ene steentje wat Metropole Orkest eruit gaat halen. Ja. Dan kukelt het de hele bouwwerk eigenlijk in elkaar. Ja, ja een mooi verhaal is. De, uh, daar kwamen we <coughs> laatst ja. achter. Maar we zijn bezig met een studio. En er stond wat apparatuur nog. En er stond een oude stoeder uh, uh -huh. tape recorder. Uh -huh. Die komt uit de Wisseloord Studios. En daar hebben we mensen als Elton John en de Rolling Stones op gemasterd. Dat bedoel daar ik. kwamen we achter. <laughs> wow, wat <dat> een <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, die mensen komen niet meer naar Nederland. Nee. En uh, dus, ja, je moet je, we moeten ons eigenlijk wel een beetje achter onze oren krabben. Wat, wat gaat hier nou fout? Ik denk een hoop. Ja. Uh, ik ga jou weer uitnodigen om uh, ja. weer even wat uh, te gaan spelen. Twee nummers achter elkaar van uh, Maarten van Praag. Uh, hier bij Alternative FM. Terwijl hij uh, zijn uh, gitaar uh, gaat pakken. Uh, dan gaan we zo dadelijk uh, aan hem vragen welke twee nummers hij uh, gaat uh, spelen. Uh, en nadat uh, wij uh, de, de, de, de, twee songs, de twee live gespeelde songs... Gaan wij nog even hier uit onze toverdoos nog weer uh, twee nummers uh, laten horen. Dus uh, Maarten, ik uh, wil aan jou vragen. Welke twee nummers uh, ga je spelen? Dit is uh, Paul Boy's Heart. En daarna speel ik uh, de single, Shells and Stones. Wauw. Took the midnight train home, stayed out as long as I could. I found that home isn't always where the heart is anymore. As we are waiting. Again and again Dankjewel. Oké, okay, dit is Shells and Stones, de uitgeklede versie. There's an ocean inside my head. I'd like to dive in. When I can Searching for Oysters and pearls I'm submerged In all my thoughts Do not stop. do not strike As the moon pulls at my soul It's just a fact In the aftermath I draw a map of the universe Feels like I'm shaping Shells and stones Shells and stones Feels like I'm shaping Shells and stones Shells and stones like to cool up beneath a tree, watch the light filter through the leaves in a myriad of views.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 It will lead you home, lead you home. Follow the path you choose, it will lead. Klinkt ook heel erg mooi hoor. De uitgekleide Dankjewel. versie van Shells and Stones uh, van uh, Maarten uh, van Praag uh, hier uh, bij Alternative FM. Uh, over. Uh, uh, dit is toch even een kleine dissonant. Want uh, ik, ik, ik ben iets uh, tegengekomen op. Uh, bij mij een van mijn Facebook vrienden. Ja. Hij heeft een uh, muziekwinkel in IJsselstein. Kees van Leeuwen. Kees, als je zit te luisteren. Ik vind het wel heel erg mooi, uh, mooi gezien. Uh, wat is namelijk het geval? Van de week zag ik uh, toevallig wat nieuwsberichten bij, voorbij komen over privacy. En over uh, de NSA. En Maurits Martijn van de Correspondent heeft dan uh, ook een, uh, een hoogleraar aan het woord gegeven. Ik dacht dat hij Eben Moglem heette. Ik weet het niet zeker. Uh, maar die vertelde daarin een verhaal... dat het heel erg, uh, ja, uh, heel erg subtiel overal alles in elkaar zit. Nu uh, wil Google Maps... die wil natuurlijk leuk al die fotootjes maken. En ineens kwamen ze ook door de straat... waar een music web aan <laughs> zit. En wie stond er buiten een sigaretje te roken? Kees van Leeuwen. Dus die heeft van, uh, van die uh, foto... zijn omslagfoto gemaakt. <laughs> en ik moet, ik moet je er wel bij zeggen... Kees heeft, een, uh, heeft ook wel een uit, uitgesproken idee erover uh, Maar ik vond hem zo mooi. En ik, ik, ineens kwamen ook een aantal verhalen bij mij. Uh, want ja, actueel is bijvoorbeeld... het hele verhaal over de mediamarkt... Die, uh, ja. Bij, ja, zo midden gehoorde verrading. ja Maar ik ga naar 1984. <laughs> en in 1984 uh, was ook uh, het, uh, de titel van een boek van George Orwell. 1984. Uritmex hebben er een song over gemaakt. Ja. Maar in datzelfde jaar uh, was er een zoon van Barry Gordy van Motown label. En de man heet Rockwell. En ja... Ah, hij blijft heel erg leuk, maar ik ga hem toch uh, hier uh, draaien. Het is Rockwell met Somebody's Watching Me. En het ging natuurlijk inderdaad over elkaar bespieden. I'm sorry. Isaac Bollak samen met Victor Hazrati heet hij. Isaac. En Victor voor de mensen die het echt willen weten. En dat nummer dat is uh, Diva. Uh, ja, uh, ik ben vooral heel erg gauw omgegaan wat betreft uh, deze nummers. Uh, ik heb hem ook even stiekem laten horen aan uh, Maarten van Praag. De, die uh, ook met gespitste oren dit heeft uh, gevolgd. Ja. Ondanks dat hij nog heel eventjes ook druk was om wat... Ja, ik Technische om dan... dingetjes met Marcus aan het uitwisselen ja. was. Maar dat geeft allemaal niks. Ja, als iemand uh, zegt dat hij een studio heeft... Dan, ja, dan, dan... dan, dan begin jij wel uh, likkebarend uh, met je tong over je, over je lip heen. Uh, ja, uh, sorry. Uh, het is net een hond. <laughs> sorry. Een uh, hond? Uh, Ho. uh, Gerard dom. Moet ik altijd uh, aan het aan denken? Niet liggen. Oh. <laughs> nee. uh, goed, maar dat is uh, alleen aan Gerard uh, voorbehouden. Wij gaan uh, weer even kijken naar jou, uh, Maarten. En luister ook. Want je hebt nog... Eén nummer nog wat je wilde spelen. Of tenminste ja. wat wij willen horen ja. eigenlijk. Lager. Nee, dat ook spelen hoor. Nee, dit, oh, okay. is, dit, is, dit is echt heel erg nieuw. Het okay. liedje is een week oud. Ik heb het echt nog nooit live gespeeld. En um, ik ben ook nog niet zo heel erg tekstvast. maar het voordeel is dat het zo nieuw is dat niemand weet of ik de tekst nee. of fout zing. Nee. <laughs> dus dat is dan weer een voordeel. Hebben wij een ruwe versie in ieder geval. Dit is een hele ruwe versie, ja. En het liedje heet uh, Mary on the Balcony. We got cyber kings and a mad machines Stations in the sky like satellites Between space and time We got robot love and silver spoons Stations in the sky like satellites Between space and time Dancing with fire With our lives on the wire But I'm here tonight light With Mary on the balcony It feels so right As far as I can see All oh, my life Is such a luxury got love above, love below Everything you paint is such a drift In your mind I got hold back by her tears But still I wondered why she's here So I decide to walk I'm dancing with fire With my life on the wire Yeah, I'm dancing with fire With my life on the wire While well, I'm here tonight With Mary on the balcony It feels so right As far as I can see All oh, my life is such a luxury Dankjewel. Voor een uh, hele ruwe versie klinkt die uh, niet verkeerd. Uh, en je moet er ook niet raar staan te kijken als we hem uh, gewoon even van je pieken. Dus, uh, en dat we dit ook nog af en toe wel eens uh, hier gaan uitzenden. Dus, uh, maar we zullen uh, in ieder geval uh, na een verloop van tijd. En ik kijk Marcus er wel aan. Maar die is meestal uh, wel uh, gedreven om het dan wel heel snel uh, weer ergens op een mb 3 te zetten. Ja, dat denk ik wel, hè? Is wel de, is wel de bedoeling. Ja, en dan uh, laten we hier wel even wat uh, daarvan horen. Want uh, dat lijkt me toch wel heel erg uh, fijn om dat uh, nog even te doen. Uh, we zitten in de, de laatste nou, 10 minuten en dan uh, sluit ik af met een nummer van 2,5 minuut. 2 minuut 25, Marcus. Uh, dus dan uh, moet jij maar even uitrekenen tot hoe lang ik ongeveer heb. Ja, dan geef je maar even een zwaai, zwaai en dan, uh, dan kan ik hem erin hangen. Hoe, hoe lang? 2 minuut 25, dat is even gauw uitgerekend bij uh, 57, 20 ongeveer. Dan moet ik, uh, uh, moet ik hem uh, erin hangen, zeg maar. Dus dat uh, ietsje later, 27, 25. Met uh, nog even de 5 seconden uitgang meegerekend. We dat, ja. Dan moet je dat gewoon tijdens een plaatsen ja, zeg maar, ja. eigenlijk dat je eigenlijk blijven ja. natuurlijk goede amateurs die we <laughs> dus het het dat toch niet je week. dit rekenwerk nu moet doen ja, ja daarom maar goed doe ik even de plek uit mijn hoofd uh, hm. uh, nog even over uh, over jou uh, want ja uh, je bent nu bezig nog met het afronden van een uh, van een studioalbum ja dat uh, dat hoop je nog, nog even gauw in dit uh, in het vroege voorjaar nog uh, het levenslicht te laten zien ja dat is goed, is want wel. want uh, ja, de festivals en dat soort dingen... die, uh, die spelen ook nog, uh, nog een rol, denk ik. Een rol, ik. zeker, ja. ja. ja. Uh, natuurlijk. Uh, uh, ja, wat wil ik nou vragen? Uh, dit, dit, dit nummer. Uh, uh, uh, dit is zo kaak of vers... Zeg je net. Ja, het is heel vers. Ik, ik merkte ook. Ja dat weet niemand natuurlijk. Dat, uh, ja, hoeft ook niet dat niet, ik he? ook even op een gegeven moment de tekst kwijt was. En ter plekke wat bedacht. Maar dat, toen dacht ik. Nou dat is ook nog niet zo slecht. <laughs> dus het is. Je kunt. Nou, dat is het leuke aan nieuwe liedjes. Je kunt daar tot op het moment dat je het echt gaat inzingen. Kan je er nog van alles mee. En ja, en, uh, ja dat zal ook zeker gebeuren. Ja, dit ja. is dus gewoon een, even een improvisatienummer van Mary on the Balcony. Ja. Mary on the Balcony. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, nou dan, dan noemen we dat de improvisatie improvisation form of ja, version nee, de bootleg version. <laughs> de bootleg version. <laughs> ja. uh, zoals die uh, of de alternative FM version dat, nee, dat, kan ook nog. Ja. dat is ook wel heel erg mooi wezen nou, we gaan kijken of we het, uh, of het nog ergens kunnen gebruiken dus uh, ja, leuk uh, vind je vind je niet erg neemt. nee hoor, nee, nee, hoor. Nee, nee. Uh, vind je het ook belangrijk dat muziek gedeeld wordt in ja. deze hedendaagse maatschappij ja want ja. uh, ik, ik zie net ook iets weer bijvoorbeeld van, uh, van onze vrienden van Eigenwijs weer in een, een stelling voorbij komen. Uh, en die hadden dat op een gegeven moment. Uh, die zeggen: Ja, we, tegenwoordig is alles delen. Ja, ja dat klopt. En ik, ja? ik denk dat, ja, kennis natuurlijk en informatie. Maar ik denk muziek ook. En natuurlijk moet je er wel een bepaalde vorm in vinden dat er ook nog wat uh, tegenover staat voor de artiest. Want anders dan wordt het een. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat, uh, dat per stream je meteen 20 cent moet verdienen. Maar er moet wel ergens een klein modelletje ja. ja. Maar het is juist goed ook uh, als er via het internet of uh, op een andere manier... mijn of mijn muziek van mijn collega uh, gedeeld wordt. Dat is alleen maar goed, ja. Ja, ja. Uh, omdat je dan op die manier uh, aan nieuwe muziek uh, kan komen. Ja. Ja, onze vrienden van Eigenwijs... Uh, uh, Sander Rovers, die is hier een aantal weken geleden geweest. Ja. Een van de, de dingen nog... Uh, die, uh, die kan je ook loslaten bij Eigenwijs is... ik ontwikkel liever mijn talenten... dan dat ik werk aan mijn zwakke punten. Eens of oneens. Nou, laten we, laten we dat meteen aan jou vragen. Uh, ben je het er ik... mee eens met die stelling van Eigenwijs of niet? Uh, ja, ja. ja, eigenlijk wel. Natuurlijk zijn ja, ja, ik heb wel ik heb ieder, net als ieder mens ook zwakke punten en sommige mag ik misschien omdat ik je daar anderen mee in de weg zit. <laughs> wat aan doen, maar ja. Ik denk dat je je beter kunt focussen op wat je heel goed kan. En dat nog beter. Nou, elk mens heeft eigenlijk toch ook een beetje zijn mindere punten. Ja, tuurlijk. Dat ja. zou wel heel raar zijn als dat niet zo De volmaakte mens bestaat niet. Nee, die ben ik nog niet tegen. Jij ook al niet. Nee nee, nee, nee, nee. Soms heb ik de indruk, maar dan blijkt het nee, ook niet. Ja, ja. Het valt dan meteen ook zo tegen. Ja, ja, ja, precies, ja. ja. Uh, Nou ja, goed. Maarten is het dus eens met deze stelling van de week. Uh, dus uh, als de mensen van Eigenwijs toevallig zitten mee te luisteren, dan uh, weten jullie dus dat uh, de stelling ook deze week. Uh, toch weer bij ons even in de lucht is uh, geweest. Uh, het is uh, vijf voor tien. Inmiddels uh, bij Alternative FM. Dat betekent dat we zo langzamerhand een beetje gaan uh, afronden... Uh, festivals, want uh, daar had je het ook uh, terloops zo over. Zou je er uh, wil, uh, wil eentje willen doen? Uh, ik, nou, ik heb je een wensenlijstje? Ja, ik heb zeker een nee, wensenlijstje. Ja. Bovenaan. Uh, <laughs> ja, wie, wie zou er ja. niet op Lowlands willen staan? Nee, ja, ja, ja natuurlijk, jij dus. Uh, ja, natuurlijk, ja, maar ja. Dat, dat, zijn, dat is wel echt uh, heel hoog inzet, meteen. Nee, er zijn, <laughs> ja. zijn ontzettend veel festivals. festivals ja. en, en ook kleine leuke festivals, en daar zou ik, uh, zou ik heel graag staan. Ja. ja. ja. Uh, heb je uh, mogelijkheden daartoe dat, uh, dat ze jou al hebben opgemerkt en gespot? En, uh, uh, en gevraagd van Maarten, kom op onze festival uh, spelen? Nou, dat, ja, een beetje wel. Maar ja. dat is meer, meer zeg maar, een soort van een vinger in het water steken. Maar, uh, ik denk wel, uh, ja. maar die EP is wel opgevallen. Hè. We ja? kregen op Festival Info uh, vijf sterren zelfs ervoor. Dus, uh, oh. uh, dat, is, ja, ah, dat, dat is niet... Dat, dat, is dat een viel ik ook van mijn stoel. Dus ja. Daar was ik heel erg blij mee. Ja. En, uh, Hoe belangrijk zijn dat, dat soort signalen van ja, vijf sterren uh, kijkt men daar toch naar? Ja weet ik niet ik, ik vind het zelf kijk of je nou goede of slechte recensie krijgt de wagen ligt altijd in het midden en uh, ja het heeft ook met de smaak van de, de recensenten en, te en, maken en hoe die, uh, hij of zij het bed is gestapt ja want maar altijd. Maar ja, ja, dat is echt zo. Ja. En, uh, ik bedoel, ik heb zelf ook recensies geschreven. Dus ik, oh. weet, ik weet hoe het is. Zie dus jij hebt muziek af zitten luisteren. En uh, yeah, dan, yeah. even je teen op de koude yeah. Wat een rotdag. Yeah. En dan heb je gelijk de eerste cd te pakken. En exact, en dan, yeah. eh, ja, ja, ja, ja. Ja, dan heb jij even pech. Ja. Nee, het is, het is, dat, dat klopt. Ja. Maar natuurlijk, het, het als, als je vijf sterren krijgt. En zeker voor festivalinfo. Waar al die festivalboekers ook op mm -hmm. kijken. Dan is dat wel heel prettig. En ik merk ook dat mijn, mijn boekster Tamara ook daar meteen twee dagen later belde van ja, je, je valt op, want ze, ze vragen er wel naar. En ze, het is niet meteen dat er geboekt wordt, maar het wel van hé, hey, wat gaan we in de gaten houden. Ook ik, bij de radiosinders al een beetje. Uh, bij de was, landelijke radiosinders uh, <coughs> heb ik het dan over. Ja. Ik was bij uh, 3FM, uh, even kijken. Uh, in december, drie, drie zondagen achter elkaar. Oh. Muzikaal cadeau. Dat is leuk. Ja. En ik sta op, uh, dat is een nieuw ook. Ik sta op Eurosonic. Heel mooi. Ja. Maarten, dankjewel voor je komst. Ik kijk even naar uh, Marcus, mijn regisseur. Ik denk dat het nu zo langzamerhand tijd wordt om... Uh, het ja, later, het is nu 57.30. Dan gaan wij uh, nu het laatste nummer in uh, starten. De is met. Sht, en wat ons betreft, graag tot, tot volgende, volgende week. week. It's a breath.